Het weer. Het koelt langzaam af. Vannacht kan het opnieuw licht gaan vriezen. Morgen droog en soms wat zon. Som. Het wordt dan 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel dagelijkse files zijn inmiddels opgelost. Maar op de A10 richting Almere aan de zuidkant van de stad... moet je nog wel rekening houden met een half uur vertraging... Het staat daar behoorlijk vast tussen Amsterdam-Slotervaart en de afrit Watergraafsmeer. Het komt door een ongeluk en daar is maar één rijstrook vrij. En op de A9 van Diemen naar Alkmaar heb je nog een kwartier vertraging tussen knooppunt Holendrecht en Alsmeer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Ze gaan naar het en pa, die zet je op het verkeer. Zand voor, aan de zee. aan de het zand aan de zee. Met vader, met moeder, met broertje, met zusje, oma, piet, tante, ziet. En de hele familie is Kom op, maar pots groep zijn geel, ze zit dus zit in mijn op We naar de zand.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 En sowieso. Uh, het is, hij, uh, in dat de is wel mooi, nou weet je tenminste waar de laie lichten uh, komt. <laughs> oh, wist je dat niet? Nee. Dat komt van de spulautomaten, de laie lichten. Ja, uh, nou, nou, dat zou ik niet zeggen hoor. Ah. Ik, uh, ik denk dat het. Uh, ook uit de bankbeeld. Okay, ja. <laughs> ja, dus dat. Uh, zo is hij erin uh, gerold. En, uh, en uh, na de oorlog. Uh,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 En omdat ze daarvoor geen tijd hadden om te feesten en te trouwen... stond die zaal bij waterdrinker leeg. Later is daar nog uh, uh, duister gas in geweest. Maar vlak na de oorlog hebben wij daar een aantal jaren gezeten. En uh, ja, een mooi verhaal is uh, rondom die waterdrinkers. In het begin nou, huurde mijn vader dat, uh, dat geheel voor het hele seizoen. Dat duurde maar drie maanden in die tijd, hoor. En... Uh,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 All. But if you haven't gambled for love and lost, then you haven't gambled at all. They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 Wij konden alles repareren, al die machines met laswerk, daar, daar gingen we hier naar de beroemde uh, lassersmederij uh, uh, hierachter. Verstegen, Dorsmon, uh, uh, ja. Gansner, Loos. Vloos. Loos. Nee, hij is er nu in Noord, dat kan daar niet op kan komen. Maar... Jacobs. Jacobs, yes. Ja, <laughs> <Dat, laughs> ja kennen ze wel allemaal hoor. Dat doen we ja. ja.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 Elk jaar naar Zandvoort? Elk jaren. En later gingen we dus in het dorp wonen. Verschillende adressen in het dorp. Dat huurde je voor het hele seizoen. Dus we waren goede, goede klanten wat dat betreft. En we waren van Lennep weggewoond. En in de Beelden Dijkstraat. Aan de Sch Schelpenplein. Kanaalweg, geloof ik ook nog. Nou, dus op verschillende adressen in dit uh, dorp.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 Ja, ja, en dan had hij uh, tegen Ari, de, onze oude voor de boer, weet hij wel, daar waren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 En uh, als jongetje, want dan ging je daarheen en die staat daar... Aakersloot. Ja, ja. Ja, ja, ja. Die gingen, he, ja, nee, heet ja, heette Aakersloot, hij heette geen Aakersloot. Ja, die vodderboer heette toch Aakersloot? Uh, nou ja, die Schopenplein. Ja, ja. Schopenplein. Ja, ja, Schopenplein. Daar ging je met een pakje, heen pakje, heen met pakje heen. oude kranten naartoe. Ja. En dan zeiden we, we hebben oude kranten, is dat wat voor uur? En dan schudden die, nee. Nou gingen we helemaal teleurgesteld, uh, gingen we weg.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 We zitten hier te genieten, te berullen van het lachen ondertussen. Jan, wat was dit voor muziek? Dit was André Hazes. Ja. Zo. Met Ik ben een gokker. Oké, okay, oké. Okay, nou, dus okay, het slaat nou. weer helemaal op. Ja. Uh, we zitten te praten met Leo Heino, uh, lieve luisteraars. En heeft u vragen, uh, bel dan gerust 023 57 30393. Uh, we zijn in het Zonfortse aangeland, Leo. Uh,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 See him fall. That's death. Something like is... sure plays a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 uh, gevonden. Die Soeters. Sure ja, dat, die heb ik naar aanleiding van een advies van uh, uh, de schrijvers in Hanems Dagblad uh, de, uh, Familie De Haan heet het. Dat zijn, die schrijven altijd over architectuur. Ik zei, wie moet ik nou hebben in Nederland? En toen kreeg ik vier uh, architecten op. En een van was ook uh, Kees Dam. Maar die wilde heel graag hier uh, bouwen. En dus die heeft heel erg aan me getrokken. Maar met uh, Sjoerd uh, klikte het gewoon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 Uh, de derde generatie hoort eigenlijk het kapitaal te ver, ver, verkwanselen. Hè? Dus, dus ja, uh, dat, uh, zo werkt dat in... Uh, ken je die koningsdrama's niet? Nee, nee. Uh, dat altijd Bij de derde generatie nee, het gaat, het gaat het altijd mis. <laughs> ja, koningen die, die, die kind, zijn kinderen die, die het geld opmaken of het, uh, het rijk verdeeld uh, maken. Maar in dit geval gaat dat niet opnemen, met uh, die... Uh,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 maar we zijn nog steeds goede vrienden hoor, met Holland Casino. Dus er is toekomst. Er is nog steeds wel toekomst. Maar hard werken, ja. Maar dat is altijd geweest. Leo, we komen aan het einde van het programma. Ik hoor ondertussen al de achtergrondmuziek klinken. Eh, ja. We hebben vandaag gepraat over je vader. Mm -hmm. Toch de grondlegger. Mm -hmm. We hebben over jouw leven gepraat. En we wensen jouw zoon Bas erg veel succes.